Middernacht, zondag 2 december, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Minister Bussemaker van Onderwijs sluit niet uit dat de top van scholenkoepel Amarantis strafrechtelijk wordt vervolgd. Ze reageren in Nieuwsuur op het uitgelekte rapport over de onderwijsgigant. Bussemaker zegt dat de bestuurders een groot probleem hebben als ook maar de helft van de beschuldigingen klopt. Bij Amarantis maakte de bestuurders zich schuldig aan zelfverrijking, staat in het rapport.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 Op het evenement mochten alleen scholieren komen... die de afgelopen maanden in actie kwamen voor Dance for Life. De opbrengst van de acties gaat naar een jongerenproject... van Stop Aids Now in Nigeria. In de eredivisie heeft Ajax met 3-1 gewonnen van PSV. Door die winst verliest PSV ook de koppositie aan FC Twente. Feyenoord won eerder op de avond eenvoudig van RKC Waalwijk met 2-0. Willem II versloeg in eigen huis Heerenvee met 3-1. En in Enschede won Twente met 2-0 van ADO Den Haag. Het Junior Eurovisie Songfestival is gewonnen door Oekraïne. Zangeres Anastasia kreeg met het liedje Nebo de meeste stemmen op het liedjesfestijn voor kinderen. De finale van het Songfestival was dit jaar in Nederland, in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Er deden twaalf landen mee. Voor Nederland zong de twaalfjarige Femke het nummer tik-tac-tik. Tik". Zij eindigde op de zevende plaats. Het weer. In de kustgebieden buien, met kans op onweer en hagel. In de oostelijke helft kans op natte sneeuw. Verder vrij veel wind. Overdag bewolkt, maar ook zon. En in het westen kans op een bui. Middagtemperatuur rond 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Willemijn Veenhoek. Een hele, hele, hele goede nacht. Van harte welkom bij de overnachting van BNN. En als je nou denkt, dat klinkt nou niet bepaald als Patrick Lodiers. Nou, dat klopt. Patrick die zit in het buitenland. Dus de komende twee weken heb ik Willemijn Veenhoven de eer om hem te vervangen. En dat doe ik vanavond met een gast die ik eigenlijk al een tijdje wat langer wilde interviewen. Hij had de droom om prof basketballer te worden. Ging de modellenwereld in en werd uiteindelijk... Presentator die ja, vooral de, de maatschappij aan het denken wil zetten. Voor velen is hij uh, de meest begeerde vrijgezel van Nederland. Maar is hij wel tevreden met zichzelf? Achter de deur van deze kamer 108. En toch is hij alleen in de hotelkamer. <laughs> zit <laughs> presentator Arik oh. Boomsma. Hallo. die de deur open zwaait. Dag Arie, goedenavond. Binnen. En toch zit hij alleen op een hotelkamer. Ja. Ach, God, arme Word jongen. Word je er troefig van? Een beetje wel ja. Melancholisch hè? <laughs> ja. En dan zit je hier, het is wel een hele mooie kamer. Heel mooi. Het is een hele grote kamer. Met een hoog plafond. En een groot bed. En heel veel stoelen. Ha. Maar ik weet niet, ik ben twee meter. Zal ik eens op het bed gaan liggen? Ik pas daar amper in, joh. Ik moet echt diagonaal. Ja. Nou ja, het is jouw kamer vannacht. Je mag blijven slapen, dus uh, doe ermee wat je wil. Het is gek eigenlijk. Ik ben nog nooit in mijn eigen stad Amsterdam in een hotelkamer blijven slapen. Misschien nou, doe ik het. En wat wel. voor een? Een goed gevulde minibar, televisie, een heel zitje. Ik zeg, dit is natuurlijk de perfecte kamer om een scharrel mee toe te nemen. Ja? Zou ja. jij dat doen? Ja, dat zou ik doen, ja. Ik weet het niet. Ik zou het geloof ik niet doen. Waarom niet? Nee, dan ben ik toch altijd... Uh... Ja, zo'n hotel, dat vind ik een beetje cliché dan. Met een scharrel naar een hotel te gaan. Ja? Of om een scharrel te hebben. Wat bedoelde ik nou eigenlijk? Ja, dat eerste bedoelde je. Dat tweede, dat geloof ik wel. Maar nee, je neemt ze liever meteen mee naar huis eigenlijk, of niet? Nou, weet je wat het is? Ik wil zo graag echt verliefd zijn als ik een uh, meisje tegenkom. dat ik Ach, Arie, ga toch weg, man. Je bent meer dan twee jaar vrijgezel. Ja. Daar gaan we het later nog uitgebreid over hebben. Maar je hebt vast wel eens een keer een scharrel. Nou, scharrel. Ik heb natuurlijk wel eens dat ik denk... hé, hey, uh, dit is leuk. En dan word ik verliefd en dan gaat het een paar weken door. Dus dat zeker wel. Maar scharrel als in one-night stand... dat vind ik gewoon niet zo interessant. Alleen maar omdat het kan. Dat heb ik nooit interessant gevonden. Het oh, kan uh, natuurlijk wel. Het kan wel, ja. Ja. ja. Ik bedoel, als je, vorig jaar was jij nog de meest bege begeerde vrijgezel van Nederlands. Hoe is dat? Jij komt ergens binnen op een feestje en dan denk je, jou, jou, jou, jou kan ik allemaal hebben. Nou, maar, ja, maar weet je wat het gekke daaraan is? Dat ik vind dat. Uh... Ik hou zo van het spel tussen man en vrouw. En ik vind, vond het vroeger al altijd heel erg leuk om dat spel te spelen. En vroeger juist... toen je nog een relatie had? Nee, dat, daarvoor. Oh. En uh, als je dan een leuk meisje om daar echt moeite voor te doen. En ik vind juist die meisjes die dat interessant vinden... die dan zeggen, oh, we zagen je op zo'n vrijgezellenlijst staan... of we kennen je van televisie... Of, uh, dat, dat vind ik niet zo leuk. Dat nee, maar dat, dat denkt natuurlijk iedereen. Want iedereen kent je van televisie. Ja, maar je merkt wel heel snel of iemand daar waarde aan hecht. Vind ik. Ik, ik heb wel echt vol ja, wat... ontwikkeld om, eh, om dat heel snel aan te kunnen, kunnen voelen. Maar stel, ik ben zo'n meisje en ik heb er interesse. Wat vraag je dan aan mij om erachter te komen of ik echt geïnteresseerd ben? Nee, het is niet zozeer wat ik vraag, maar wat zij zeggen. Als ik bijvoorbeeld een meisje hoor zeggen... Hé, hey, wat leuk om je nou eens in het echt te zien. Of... Um... Dat kun je misschien wel zeggen, maar dat klinkt al heel snel uh, alsof het ja, een soort andere agenda is. Dus daar ben ik wel, uh, ik ben daar heel voorzichtig in. En ik merk ook wel dat ik er daardoor wat harder ben geworden in mijn, uh, mijn nieuwe contacten. Dat, uh, ja, ik sluit me sneller af dan vroeger, ja. daarvoor. Dus iedereen, alle vrouwen die nu zitten te luisteren... die weten al, check, niet vragen wat leuk om je in het echt te zien. <laughs> nee, maar weet je wat het is? Kijk, je hoopt natuurlijk altijd dat dat geen enkele rol speelt. En het is heel moeilijk om dat nog weg te vagen. Want het is nou helemaal ja, zo. Het is Mensen nou helemaal kennen zo. je ja. ergens van en vinden dus iets van je. En hebben een beeld van je. Het is heel moeilijk om daardoor onbevangen aan iets nieuws te beginnen. Maar het andere uiterste is wat Caries van Houten zegt... van ja, mensen doen dan net of ze me niet herkennen. Ja. Dat is ook dodelijk. Ja, zeker ook. Maar ik, ik, ik merk het wel als ik gewoon een gesprek heb ergens over... over weet ik veel wat... je kan heel leuk praten met iemand zonder dat het over mij of haar hoeft te gaan. En dat, uh, daar zie ik meer de waarde van in dan, uh, dan dat iemand alleen maar vraagt naar mijn werk. Ik vind het over het algemeen, tenzij het... nou ja, zoals nu zullen we vast ook over mijn werk praten... Maar in een, in een club of zo vind ik het niet leuk om over mijn werk te praten. Terwijl ik heel erg van mijn werk hou. Maar ik ben zo gewend om dat al uh, uh, professioneel te doen. Waar, maar waar dan over? Bij voorkeur? Ja, dat kan van alles zijn eigenlijk. Weet je, het kan uh, dingen die iemand signaleert in zo'n club. Er gebeurt natuurlijk nogal wat. Het is een soort sociologisch experiment. Iedere keer dat je zo'n club binnenstapt. <lacht> en... Uh... Dat -jij, soort Jij maakt er ook overal iets van. Hè? Ik ga gewoon uit en dan heb ik gewoon lol. Maar bij jou is het dan weer een sociologisch experiment. Ja, het, het fascinerend hoe de mens zich beweegt in dat soort kringen. Ja, ja. Ja, en dan sta je op mensen echt te observeren als je uit bent. Ja, ik ga vaak met jongens, gewoon vrienden van me... die draaien dan in een club en dan ga ik mee... en dan sta ik in de dj booth gewoon eens, gewoon eens te kijken. En, uh, en wat, wat valt je dan op? Dat het uitgaansleven in Nederland... en waarschijnlijk in alle landen in cirkels beweegt... Dus dat dezelfde routines worden afgewerkt. Dat dezelfde jacht plaatsvindt tussen man en vrouw. Dat dezelfde grappen gemaakt worden. Dat op hetzelfde moment iedereen te dronken wordt. Of te veel drugs heeft gebruikt. En dat dan weer alles, alles beweegt in cirkels. En ik vind het soms heel lekker om vanuit mijn, mijn werk... En, en dat hele serieuze allemaal even in die cirkels te stappen. Omdat ik weet, dit is er altijd. Maar je zal... doet er wel gewoon aan mee, toch? Ja, ja ik doe er aan mee. Ja. Alles? Ja. ja, ik vind het ook leuk. En ik uh, juist... De oppervlakkigheid. En uh, op de een of andere manier vind ik het heel lekker... om daar even alles los te laten af en toe. En dat het even niet om de maatschappij gaat en de samenleving. En dat uh, vind ik het lekker. Gaan we het zo ook over hebben. Ook ja. vooral over jouw keuze inderdaad. Als het om je programma's gaat, is het meestal met een, een, een doel. Een, een maatschappelijke visie moet erachter zitten bij jou. Ja. Um, uh, maar eerst even, ik vroeg me af, we kwamen hier net binnen. En ik weet dat jij een zoon van een dominee bent. En dat je heel veel uh, op andere plekken hebt gewoond. Elke zoveel jaar naar een andere gemeente, geloof ik. Mm -hmm. Kom je hier dan binnen en denk je... oh, mooie hotelkamer. Ik voel me hier relaxed. Voel je ja. je overal prettig? Ja, ik voel me snel... Uh, ja. Het gekke is, ik voel me snel op mijn gemak. Maar ik voel me nooit ergens thuis. Ik, heb nu, ik woon nu uh, 13 jaar in Amsterdam. Zo lang heb ik nog nooit ergens gewoond. Zelfs nog nooit ergens langer dan zes jaar. En Amsterdam is de eerste plek. En het huis waar ik nu woon... is de eerste plek die ik echt als haven zie. Als plek waar ik naartoe ga... vanuit alle chaos en, en drukte... Maar ik echt even gewoon, uh, dat is echt mijn omgeving. En, uh, maar je kan je snel ergens thuis voelen. Heel snel. Maak ja. je niet zoveel uit waar je ja. zit. Of het groepen mensen zijn of, of omgevingen. Uh, eigenlijk altijd. Ik vind het heel lekker om me aan te passen. En ik heb mijn hele leven ook ben ik ergens in een nieuwe groep gekomen. Heb ik geleerd hoe ik me daar aan moet passen. En wat de regels zijn van die groep en hoe je die moet spelen. En uh, om me zo snel mogelijk de situatie eigen te maken. En dan uiteindelijk ook altijd weer weg te gaan. Het is, uh, dat wel... Wat bedoel je nou, je jaren in Amerika... heb je natuurlijk uh, als, als basketballer daar een tijd gezeten. Uh, je veel rondgereisd, ook als model. Maar dat klinkt ook een beetje namelijk alsof je... een beetje een soort, soort chameleon. Ik kan me overal aanpassen. Um... Ja, sociaal is dat soms Ik ben, soms ben niet helemaal eigen of zo, denkt het. Nee, nee, daar zit juist het geheim voor mij in ieder geval. Door, um, ik wil zowel in mijn werk als in dat sociaal... me nooit laten sturen door wat anderen doen of vinden... Uh, dus het is het en dat eigenen Maar het lukt mij wel heel goed. Als ik vanavond was ik bijvoorbeeld op een, uh, een avond met allemaal uh, DJ's en, en andere mensen uit de Amsterdamse nacht zien. Mm -hmm. Ja, dan voel ik me thuis, maar dan weet ik ook hoe, welke gesprekken ik voer. En uh, als ik dan uh, morgen op een expositie ben, dan weet ik dat het daar andere gesprekken zijn. Maar ik blijf mij. Ik blijf vinden wat ik vind. Ik blijf maar staan. Ben je voor wat nooit ik sta. ergens, kom je nooit ergens binnen dat je denkt shit, ik ben hier een beetje ongemakkelijk. Eigenlijk alleen maar als er iets van mij verwacht wordt... Uh, in de zin van... soms als, je, als ik bijvoorbeeld voor een hele grote groep iets moet zeggen... een soort presentatie moet doen of een speech moet houden... Daar, uh, dat is voor mij heel ongemakkelijk. Ik vind het fijn om de interactie te zoeken. Ik heb het gevoel dat ik altijd wel vragen heb voor mensen. Want een speech, dat is eng. Ja, dan, dan vind ik het eng. Ik, ik wil niet zo graag... Uh, mijn mening, mijn visie op anderen projecteren. En ik vind, laatst had ik een evenement in de Nieuwe Liefde. Toen, toen dat begon, en toen zitten er 250 mensen of zo. Toen dat begon, begon ik echt heel erg te zweten. En dan moest ik de mensen welkom heten en aankondigen wat we gingen doen. En, ja, dat vond ik zo ongemakkelijk dan. Daar hou ik helemaal niet van. En die mensen van. dachten eindelijk, Arie Boomsma is een mens. Ja, maar dat zei ze vond ik echt. Ja. <laughs> hij is, hij heeft me, het moeilijk. zagen me stoeien en dat vonden ze leuk. Ja, er zit een soort kwetsbaarheid in. Het gekke is ja, maar dat Maar het is ik... leuk, omdat jij dan heel even niet... Jou gaat altijd alles maar zo goed en zo voorspoedig. En het is fijn om even daar een beetje uit te snappen of zo. Ja, maar voor mijzelf is dat natuurlijk niet iets nieuws. Weet je, ik voel me heel vaak zo dat ik uh, niet dat het niet allemaal goed gaat. En dat het net niet is zoals ik wil. Of uh, ja? dat ik net niet dat, blij ben. Of, ja, dat dat zie je ja. er niet aan af bij jou. Hè? Nee, blijkt... maar dat is mijn werk. En, en daar geniet ik heel erg van. En, en je dat... werk is om je werk te doen, maar ook te laten voorkomen dat alles heel goed met je gaat. Nee, want het, nee, volgens mij doe ik dat niet zo. Ik heb nooit het idee dat ik fijnt. Ik heb altijd wel het gevoel dat als ik, uh, als ik ergens mee zit... Ik, nou, in interviews ben ik over het algemeen ook wel eerlijk over de dingen. Dus ik, ik vind het ook helemaal niet moeilijk om te zeggen... dat ik net zo goed wel eens niet vrolijk ben of, of heel erg kwaad. Of, uh, dat vind ik helemaal... Daar aarzel ik niet over. Voor veel mensen, speech. Dat is dus iets wat Arie Boomsman wel eng vindt. Gewoon voor een groep, <laughs> staan. Voor groep staan. Zonder interactie. Ja, we zijn hier lekker met z'n tweeën, joh. We staan, nu, we staan nu helemaal niet voor een groep. Dus dat is mooi. Je in een eigen stadje. <laughs> ja. Jij zei net van uh, uh, uh, uh, ik heb het wel het gevoel dat ik altijd eerlijk ben. Je hebt uh, niet heel lang geleden een boek geschreven over Roem. Mm -hmm. um, waarin je heel erg op zoek gaat naar wat Roem betekent voor jou. En waarom andere mensen ook graag uh, Roem willen hebben. Of in ieder geval. In de spotlights, ja, ja in de zichtbaarheid. Um, daar hebben we het zo meteen ook over. Maar ik heb je natuurlijk even gegoogeld en even, even gesearched op jou. En um, ik, ik, ik dacht, voor aan, na aanloop in, naar dit gesprek, waar is eigenlijk Boomsma? We hebben al maanden niks van je gehoord. Nee, ik probeer de laatste twee jaar eigenlijk al mijn uitingen heel erg te beperken... tot dingen die over mijn werk gaan. En nu ben ik vooral, ik werk nu aan drie programma's... Maar die komen pas vanaf uh, januari op televisie. En, en sommige zelfs pas na de Over zomer. Over de streep uit de kast? Um... En nog iets anders nieuws. Maar dat, ja. dat is nou net weer zo'n ding waar ik nog even niks. Maar Over de Streep en uit de kast in ieder geval zijn nieuw. Nieuwe series. En uh, ik probeer dan in dat soort perioden niet. Uh, uh, te zeggen dat ik dan interviews of andere uitingen doe om die zichtbaarheid juist een beetje te beperken. Maar die, die, die, voorheen hadden we natuurlijk, uh, nou ja, om de paar maanden was er wel een relletje, ja. een Reuring, oh, weet ik wel, blootfoto's, een beetje uit de eeuw gekikt en dat ja. soort dingen. Ja. Uh, nu horen we helemaal niks van je. Denk je wel eens, ik moet wel. Nou maak je, je wel eens een beetje zorgen van als ik dan straks terugkom op tv, willen mensen me dan nog wel zien? Nou, uh, dat niet, maar wel, kijk, voor mij gaat het heel vaak over ertoe willen doen. En... Uh dat de dingen die ik maak en de dingen die ik zeg en de dingen die ik schrijf... Uh, ontvangen worden en dat die mensen ergens toe bewegen. Dus in zo'n periode als dit, dan denk ik wel eens... oeh, uh, ben ik er nog wel? Doe ik er nog wat Google toe? Google je dan jezelf even? Uh, dat doe ik niet zo vaak. Nee, Ik heb wel zo'n Google, dus. Google Alert. Zo'n Google Alert? Dus als, als er nieuws is van, van, van echt wel uh, platforms die ertoe doen... dan uh, krijg ik daar een berichtje van... En, en dan euh, krijg je bijvoorbeeld piep, piep, piep. En wat lees je dan? Nou, dan lees ik nu bijvoorbeeld... Laatst was ik, ik zit nu in zo'n commissie om de nieuwe dichter des vaderlands uh, te benoemen. Mm -hmm. Dat staat dan als nieuwsbericht. Of uh, nu is er veel te doen om die asielzoekers die aan de Notweg zaten in ja. Amsterdam. Daar was ik een beetje bij betrokken. Dus dat is dan een nieuwsbericht. Uh, dat soort dingen maar komen dat, dan dat, boven Dus Maar dat lees je dan op je scherm en denk je... Godzijdank, ik besta nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Want dat is het niet. Nee, Het is meer een, een twijfel van... Ik ben zo gewend, eigenlijk sinds die EO-periode aan een soort constante zichtbaarheid dat, uh, ja. dat ik het soms op sommige dagen heel erg lekker vind dat dat nu niet zo is dat ik het niet opzoek en uh, ik wil gewoon dat de dingen de uitingen die ik doe over mijn werk gaan en over de dingen die ik belangrijk zijn maar niet te lang vind. duren dat je niet, dat er niks over jou gezegd of geschreven wordt nee daar ben ik wel eens bang voor dan, dan merk ik wel dat er in mij uh, ik ben zo vergroeid geraakt met het podium en, uh, en die zichtbaarheid. Dat ik wel eens bang ben inderdaad dat als ik te lang buiten, buiten beeld blijf... Ik heb nu heel veel zin in die nieuwe serie Uit de Kast. Die is zo mooi geworden. Die is in januari op tv. Doe nog even. Maar dan gaat het daarover. Ik vind het helemaal. Nee, ik vind het niet moeilijk om te overbruggen, hoor, december. Er gebeurt <laughs> genoeg in december. Als je maar weer weet dat er, weer, uh, ja, dat ja, ja. er wat aankomt. Ja. Um, ik heb een uh, plaats voor je uitgezocht. Want dat uh, doen we in dit programma. Um, David Bowie, ik hou ontzettend van David Bowie. Jij ook? Ik vind het een, een, een fascinerende artiest. Een fascinerende. Maar ik artiest. vind zijn muziek, eerlijk gezegd, uh, zijn teksten vind ik goed, maar zijn muziek vind ik, het raakt mij niet echt. Oh, nou, dat is dan jammer voor je. <lacht> mij wel. Ga er nu helemaal in. <lacht> nee, je moet toch luisteren, <lacht> want deze is speciaal voor jou en uh, het zal je niet verbazen. Het is Fame van David Bowie. Leuk. door David heen te lullen, sorry. <laughs> ik doe het gewoon. Vond je het allemaal te behappen, Ari Boomsma? Ja, zeker wel. Ja. Muzikaal is het is natuurlijk David heel erg goed. David Bowie. En het was ja. ook wel echt een iemand met of is ook wel echt iemand met visie. Nou. En uh, dus dat is allemaal wel heel knap, maar ja, ik weet niet. Met muziek is het natuurlijk altijd dat dat je net even moet raken. En ik vind uh, dat heb ik bij hem niet. Mm. Maar ik hoor wel dat dit goed is. Ja. David Bowie, uh, Fame draaide ik speciaal voor Arie Boomsma... hier in de overnachting uh, op deze mooie hotelkamer. En we hadden het natuurlijk net over Roem. Je hebt een boek geschreven over Roem, vandaar uiteraard dit, uh, dit nummer. Bowie, die zei over beroemdheid een keer, um, ik lees het even voor... Fame itself, of course, doesn't really afford you anything more than a good seat in a restaurant. Oftewel, beroemdheid op zich levert je geen bal op, behalve een goede plek in een restaurant. Yeah. Ja. eens? ja. Yeah. Dat is ook wel een beetje mijn punt ermee. Dat ik, gisteren vroeg was ik op pad voor uh, opname vanuit de kast. En toen waren we in een klein plaatsje IJsselstein. En er liepen mm -hmm. allemaal mensen op straat en die op de foto wilden. En toen zei iemand waarmee we aan het werk waren van... vind je dat nooit vervelend als mensen dan op de foto willen en zo. En toen zei ik, ja, die, die roem, die zichtbaarheid... dat is een gevolg van wat ik doe, maar niet het doel. En, uh, dus, dus ik ben het daar wel mee eens wat hij zegt. Het is natuurlijk soms heel makkelijk als je dan naar een club of een restaurant gaat, dat je nou ja, een goede plek hebt. Of, uh... maar Ik heb me eerlijk gezegd altijd afgevraagd. Ik bedoel, jij bent natuurlijk een, een echte BN'er. Ik denk dat er weinig mensen zijn in Nederland die jou niet kennen. En dat zeggen BN'ers dan altijd. Dan krijg je dus een goede plek in een restaurant. ja Maar het is, valt helemaal nee, maar helemaal. hoe werkt dat dan? Arie Boomsma komt ergens aan en zegt, ik heb honger. Nu? En nee, dan, dan mag nee, nee, je zitten? Dat ik doe dat nooit. Ik vind dat namelijk heel ongemakkelijk. Ik vind het zelfs al moeilijk. Ja, maar je zegt ik... net, het levert me wel een goede plek ergens op. Nou, ja, dat zegt hij natuurlijk. Ik ja. ben het er wel mee eens dat dat soort voordelen, dus de dingen die je dingen die aangereikt worden. Roem uh, veroorzaakt gewoon heel veel. Maakt heel veel mogelijk. En, uh... Maar geef eens een voorbeeld in je, in je dagelijks leven dat je er echt profijt van hebt, dat je beroemd bent. Nou, ik krijg bent. bijvoorbeeld elke week wel een verzoek van een kledingmerk... Uh, of ze me kleding mogen geven. Ik krijg van reisorganisaties de vraag... wil je, uh, wil je voor ons op reis en er dan over twitteren? Doe je uh, dat? Uh, doe ik niet. Nee, doe ik nooit. Ik wil nooit het gevoel hebben dat ik ergens door gestuurd word. Ik heb wel kledingsponsors. Heb je, Maneer... zitten, je hebt nu een of andere mooie flanella shirt aan. Ja. Ik zit er even aan. Stiekem kan ik dan aan je bovenarm zitten. Nee, dit <laughs> maar is dit is wel... een sponsor? Of niet? Ja, maar ik kies dan voor een paar merken die ik al droeg. En ja. uh, dan vind ik dat fijn. Want het is in ons werk natuurlijk ook best wel nodig. Je moet toch iedere keer andere kleding op televisie, dus dan, dan maak ik daar wel gebruik van. Maar al die extra dingen, dat ze dan zeggen, joh, we gaan een nieuwe winkel openen. Als je komt, mag je een hele kledingoutfit uitkiezen en dan zetten we je op de foto en dan is het klaar. Dat doe ik niet. Nee. En um, Ik wil gewoon maar niet goed. het gevoel hebben dat ik gestuurd word. Ik wil zelf de ja. koers bepalen. Maar je zegt, het is, het is natuurlijk een, een, een gevolg van wat ik doe, Roem. Ja. Um, maar je vertelde net ook, ja, als je dan een tijdje niet zichtbaar bent... wordt het toch een beetje ongemakkelijk. En dan denk je toch, oké, okay, uh, er moet misschien nu wel wat gebeuren. Hè? Ik, ik mag niet in een vergetelheid raken. Als je kijkt naar jouw programma's, hè, die je allemaal doet... Mm -hmm. um, uh, dan kan ik me voorstellen, je hebt die Roem nodig... Want dan heb je een groot publiek waar je je programma's aan kan laten zien. En wat opvalt, is dat het zijn natuurlijk allemaal programma's die ook iets maatschappelijks teweeg brengen. Of ja. tenminste, dat wil jij graag. Je wil dat er over gepraat wordt, dat er over gediscussieerd wordt. Ja. Uh, je debatprogramma, Debat op twee, over de streep. Hè? middelbare scholieren die ja. leren over respect uh, uit de kast. waarin je jonge begeleid uh, begeleidt die, uh, bij een coming-out. Uh -huh. Waarom altijd dat soort programma's? Ja, ik wil me gewoon heel erg laten voeden door wat ik om me heen zie. En, en als ik denk, dit speelt nu in de samenleving. En ik denk ook wel eens, misschien is dat wel iets oud-Calvinistisch. Of misschien heeft ieder mens dat wel. Maar ik heb heel erg het gevoel dat ik, als ik dat doe, als het zinvol is wat ik doe, dat ik, dat ik er zelf ook toe doe. En het geeft mij heel erg veel voldoening als ik, als ik merk dat ik programma's maak die iets teweeg brengen en die dingen bespreekbaar maar maken. Maar zou jij nooit uh, boerzoetvrouw presenteren? Want dat is te veel entertainment. Nou, weet ik niet. Kijk, eerlijk gezegd zie ik daar wel weer een mogelijkheid. Dat ik denk, het, het lijkt me ook. Ik vind het altijd heel erg leuk om mensen vragen te mogen stellen over hun belevingswereld. En dat zou met boeren natuurlijk net zo goed kunnen. Maar ik zou bijvoorbeeld niet zo heel snel een, een RTL Boulevard of een, een grote spelshow of zo. Dan wordt het namelijk heel technisch. Je bent en... volgens mij begonnen in, uh, in uh, Wolf Wouter's Tandenborstel show, ja, toch? Ja, maar dat is ook de eerste jaren dat ik... Toen werkte ik gewoon in de horeca. Stond ik gewoon in een bar op het Leidseplein ja. in Amsterdam. En toen probeerde ik gewoon heel erg dat ik dacht... Ik wil op de een of andere manier wil ik in die entertainmentwereld komen. Televisiewereld. En uh, toen krijg je natuurlijk honderd keer nee uh, uh, te horen. En, en heel af en toe had ik een klein rolletje of zoiets in zo'n ja. zo tandenborstelshow. Maar het is mij pas bij de EO gelukt om uh, wat ik belangrijk vind in het leven... te combineren met mijn werk. En, en daarvoor was het eigenlijk meer dat ik dankbaar was dat ik klussen had. En dat ik dus ook heel veel dingen deed waar niet echt veel ja. visie achter zat. Maar je wil het toe doen, natuurlijk. Dat willen we denk ik allemaal wel. Maar je kan toch af en toe ook wel eens iets doen... gewoon omdat het leuk en lollig en aangenaam is? Ja, maar dat doe ik ook heel erg veel. Alleen uh, in mijn werk, ik geniet er gewoon te veel van als ik denk... Weet je, ik werk veel met jongeren en dan zie ik wat er speelt in die levens. Dan, dan doe ik een dag zes gastcolleges op het HVA. Daar vraag ik ook geen geld voor. Dat vind ik gewoon heel erg leuk om gewoon te, te voelen wat er allemaal speelt in die levens. En daar laat ik me dan maar weer door Dat is ook weer zo programma's betrokken. Ja, maar daar geniet ik van. Ik vind dat er gewoon heel erg leuk om te doen. Omdat ik. Um, de, zo ben ik ook gewoon opgevoed. Mijn ouders he, hebben altijd ons heel erg met onze neus in, in andermans leven gedrukt. Van, het is niet vanzelfsprekend dat je het goed hebt. Het is niet vanzelfsprekend dat je in een harmonieus gezin woont. Het is niet vanzelfsprekend dat je in God gelooft. Heel veel mensen doen het anders. Verdiep je daar ook in? Heb daar oog voor. En dat wil ik nog steeds doen. En ik geniet gewoon heel erg van mijn werk. Maar er zijn en... natuurlijk heel veel mensen die zeggen: ja, Oh god, daar heb je. Excusez, helemaal. Heb je Ari Booms maar weer met zijn, zijn ja, hypervorm? programma's. Ja, dat mag. Snap je, dat? Dat je Ja, dat snap ik ook wel. Wat ik daar het bijzondere aan vind, is dat het op de een of andere manier een uniek selling point is geworden. Dat je optimistisch bent en dat je het positieve zoekt. En ik heb daar best wel een tijdje ook moeite mee gehad. Dat ik dacht, moet ik dan uh, misschien meer nog in interviews vertellen... over die andere kant van mijn leven. Over het Amsterdamse nachtleven en de dingen die daar allemaal gebeuren. Of uh, de vrienden die ik heb die gewoon in de gevangenis zitten. Moet ik dat benadrukken? En toen dacht ik, nee, want laat mij nou maar gewoon dat doen. Uh, ik heb het gevoel dat het zinvol is. Ik wil me niet laten sturen door wat andere mensen vinden of zeggen. Hier geniet ik van en ik zie dat het iets moois is. Ik wil het doen omdat het goed is, niet omdat het maar, succesvol kan zijn. En ondertussen zijn. vertel je natuurlijk hier aan mij... dat je vrienden hebben die in de bak hebben gezeten... en ja, dat je wel even uitgaat. Ja, maar dat is het eeuwige dilemma dat ik heb. Ik wil, ik wil nooit dat, uh, dat iemand zou zeggen... ik kom wel eens mensen tegen dan in het uitgaan... en dan zeggen ze, hé, hey, jij hier? Mag dat wel? Zeggen ze dan, want ja. jij bent toch zo gelovig? Ja, denk ik dat ze dat bedoelen. En dan vind ik het leuk om de discussie aan te gaan. En, uh, maar dat gaat precies hierom... Wat benadruk je? Wat vertel je wel? Wat vertel je niet? En ik wil daar gewoon een eerlijk beeld in schetsen. Dus dan zeg ik het soms wel, maar ik ga het niet heel erg opvoeren of zo. Ik... Weet je wat zo opvalt, Arie? Dat jij zo... Dat, en dat zie je... Volgens mij zijn wij even oud, 38. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, jij bent zo ongelooflijk bewust van wat je doet. Ja. Geworden. Ja. En dat lijkt me zo vermoeiend. Ja. Op een gegeven moment is het gewoon zo. Ja. Die, ik, ik hou heel erg van de druk die dat op mijn leven zet. Ik vind het fijn, wat ik je net vertelde, van zo vaak verhuizen... en dat ik nu dan een plek heb, mijn huis is mijn haven. Het liefst zou ik daar gewoon een mooie relatie hebben... dat dat echt een, ook, ook sociaal een haven is. Maar um, verder is dat mijn haven. En daarbuiten vind ik het lekker om me net niet op mijn gemak te voelen. Om altijd het gevoel te hebben dat ik uitgedaagd word of geprikkeld... of dat ik iets moet doen. Dat ik altijd maar in beweging ben. Maar doe je wel eens ben. iets zonder nadenken? Dan ga je wel eens gewoon... Weet ik veel? Dan ga je wel eens gewoon uit en dan word je gewoon dronken zonder meteen te ja, ja, ja. denken dat je in een, in een sociale cirkel staat die met allemaal moeilijke ja, maar nee, Die theorieën, is, nee, ja, maar die snap theorieën doe, komen daarna. Ja, maar het hè? lijkt wel alsof je ook als je hier zit te vertellen. Ja. Ik geloof je wel, want ik ken je wel. Ik heb je wel vaker gesproken en volgens mij ben je wel heel oprecht. Maar alsof je over elk woord dat je zegt al een keer hebt nagedacht. Ja, maar dat is ook zo. Ik ben constant aan het malen over alles en. Dat uitgaan gebruik ik juist om dat even stil te zetten. En sporten bijvoorbeeld gebruik ik ook om dat even stil te zetten. Maar verder, het is niet dat ik tijdens denk... als ik aan het uitgaan ben en ik ga hard en ik word dronken... of ik gebruik eens een keertje drugs... dan, dan doe ik dat juist om even stil te staan. En uh, niet zozeer... Daarna komen weer de mechanismen, dan gaan, ze, dan gaan die, die radars weer draaien... en dan ga ik weer denken, ja, wat betekent dat nou? En waarom doe ik dat? En uh, ik, Ja, dat, het is zwaar. Of, of raar. Is uh, waar, being Ari. Nou ja, ik kies daarvoor. En ik, uh, dat is mijn leven. En ik ga dat. Ik denk niet dat ik dat kan veranderen. Maar ik vind het ook goed om na te denken over alles. Dat je, waarom doe je de dingen die je doet? Zowel in je werk als sociaal. Dat vind ik zinvol. Ja, en daar moet ik dan weer even over nadenken. <laughs> ja, <maar dat laughs> ik is toch voel me mooi. helemaal. Denk, ja, ja, misschien moet ik daar ook eens wat vaker over nadenken. Nou ja, niemand moet iets. Maar ik denk wel dat het goed is dat je. Dat je nadenkt over waarom je doet wat je doet, wat je motivatie daarvoor is. En uh, ik vind dat met name bij mezelf. Maar blijft, betekent dat ook, want je zegt: oké, okay, misschien niet tijdens, maar daarna, als je iets gedaan hebt, dan ga je meteen die radars draaien en, en bedenk ja. je waarom je dat hebt gedaan. Je bent ook altijd, als ik jou meemaak, of op tv zie, of waar dan ook, ontzettend in control. Ja. Verlies je ooit eens een keer je zelfbeheersing? Ever? Ja, maar niet zo snel in de media, omdat kijk, ik zie dat ook als een soort. Wat dat betreft heb ik mijn sportverleden. Ik heb vroeger gebasketbald, heb ik eigenlijk vertaald naar nu. Ik vind gesprekken en media-uitingen en, en werk. dat zie ik ook als wedstrijden. En dat vind ik heel erg leuk om. Weet je. Um... Wij zitten nu in een wedstrijd. Nou, wij, wij kennen elkaar een beetje. Maar ik vind wel. Ik denk daar wel heel erg over na, ja. En ik zal. Het zal mij niet zo snel gebeuren dat ik verrast word aan een talkshowtafel of, of zo. Maar wel natuurlijk, in het leven zoek ik wel eens momenten op... gewoon dat ik er even alles lekker loslaat. Maar no wanneer, wanneer heb jij de controle verloren? Noem eens iets. Ja, van de zomer ben ik een paar keer echt wel hard uitgegaan. Dat ik echt bijna tot in het destructieve met wat vrienden doorging. Tot, tot 11 uur of 12 uur s'nachts. Ochtends bedoel je, de volgende dag? Ja, ja. ja. ja of, uh, maar ook gewoon emotioneel. Met drank, drugs, van alles. Ja, ja, ja. En... Um, en wat, maar wat gebeurde er dan? Bedoel, te veel pillen waardoor je de weg kwijtraakte? Nee, maar dat ik wel echt denk... Wow. Maar dan komt dus daarna komt dat moment weer dat ik denk... Waarom doe ik dit? En wat is het gevolg daarvan? En uh, kun je als je jongere programma's maakt... Hè, die over de samenleving gaan, en die, kun je dat dan wel doen? En, uh, dus, maar ik vind het zelf... En dan is de, was de conclusie? Nou, vind, ja, vind ik wel. Kijk, ik zal het nooit romantiseren. Ik zal het nooit tegen iemand zeggen. Ik heb best wel vaak in interviews dat ook gewoon verteld. Maar ik wil wel altijd benadrukken. Ik heb ook genoeg vrienden verloren uh, die verslaafd raakten. Of, uh, dus ik vind dat je daar. Maar dan wil ik toch niet even weten. Nee, als je, niet, als je zegt ik wil het niet romantiseren, maar het ging wel heel ver. Maar dan wil ik wel even weten wat. Ik bedoel, je hoeft niet te zeggen hoeveel stuk je ermee had <laughs> gewerkt, hoeveel gram. Maar. Hey, maar hoe was je er dan aan toe dat je later dacht. Oei, kan ik dit wel maken tegenover mezelf of tegenover. Dat ik op televisie een programma maak. Hoe ver, hoe ver was je heen? Nou, ik vind wel als je met vrienden na nadat je uit bent geweest om vier, vijf uur nog ergens gaat zitten tot uh, tot tien uur ochtends en dan om twaalf uur ochtends weer thuis komt of de volgende dag, dan vind ik wel dat je, je af moet vragen: waarom doe je dit? En dat kan dus dat loslaten zijn. Mijn programma's zijn emotioneel intens. Ik krijg heel veel zware verhalen te horen vaak in mijn programma's dan vind ik het lekker om tot in het onverantwoordelijke los te laten... en mijn hoofd helemaal leeg te maken. Meestal doe ik dat alleen door sporten. Maar in perioden dat ik geen opname heb... dus dat ik echt even in de zomer bijvoorbeeld vier of vijf weken even wat minder werk... dan vind ik het lekker om ook op die manier echt, echt tot in de diepte te gaan... En, en ook gewoon te ervaren wat het is om, uh, om niet de controle te hebben. Want je hebt gelijk, ik, ik zoek dat wel altijd. Ja. Ik denk over alles na en uh, alles... Moet het liefst een reden hebben of te verklaren zijn. Of, uh, ik volgens maak mij met is het zwaar. met jouw karakter heel veilig om drugs te gebruiken. <laughs> oh ja, Ja, want ik bedoel, je moet geen drugs gebruiken als je uh, neiging hebt tot, tot depressiviteit. Of in ieder geval je ja, de, de, enorm emotioneel instabiel bent. Ja. Nou, jij bent stabiel te hel. Volgens mij. Dus ja. <laughs> maar jou kan het ook. Ja, dat is misschien ook wel zo. Maar ik heb ook. Maar ja, ik weet niet. Dat is, ja, dat is denk ik wel waar. Anders zou ik het misschien ook niet doen. Ik heb te veel mensen ook gewoon verloren eraan. En, uh, en afzien glijden. En, uh, dus ik ken de gevaren. En, en daarom zal ik altijd het ja, houdt je er niet van? Daar houdt me er niet van, maar het maakt me wel heel erg voorzichtig. En het maakt ook altijd hm. dat ik zeg, als ik hierover praat, dat ik altijd benadruk. Doe het liever niet. Ik hou van onze cultuur, en dat je hier kan experimenteren. maar heb je, zou heb je nu wat op? Nee joh, gek. <laughs> zou ik hier gaan zitten? Nee, ik ben bier aan het drinken. Mag Hop, gooi het grammetje op tafel. Nee. Zou je dan meedoen? Uh, als jij het hier doet, ja. Wow. Ja, hallo. Ik denk dat de aandacht dan meer naar jou uitgaat dan naar mij. Dus dat lijkt me heel fijn. <laughs> nou, we blijven bier drinken. We goed. blijven bier drinken. En we gaan muziek draaien, want um, wij vragen ook altijd aan de gast. Neem iets mee. En je hebt iets heel moois meegenomen. Daar ben ik heel blij mee. Wat is dat? Johnny Cash, Hurt. Dat is een nummer van Trent Reznor van Nine Inch Nails. En die schreef het eigenlijk over zijn heroïneverslaving. En, uh, maar Johnny Cash maakt er zo, sowieso op. Die, die American history is allemaal zo... Hij geeft zo'n eigen toon aan die nummers allemaal. En als je hem het hoort zingen, dan denk je ineens. Uh, dan, dan, dan zie je ineens de, ja, de rijkheid van die. Uh, de weelde van die teksten. Wat je daar allemaal in kan zien. En uh, voor mij gaat dit nummer heel erg over. En toch ook wel de pijn, maar zeker ook dat je je afvraagt: wat laat ik eigenlijk na? Wat betekent ik voor andere mensen? Wat, uh, wat hebben ze aan me? En. Uh, ja, ik vind het heel mooi dit. En dat allemaal in drie minuten. Wauw. Johnny Cash, Hurt. I hurt myself today To see if I still feel I focus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 you. Door je eigen lievelingsplaat ja, heen te praten, Arriboos. Oh, help. Nu valt het <laughs> nee, iets ja, uit mijn hoor. <laughs> weet je, dat vind ik dus zo erg moeilijk. Ik kan nooit een lievelingsnoemen. Ik vind dit een heel mooi nummer. Tony Cash Hurt, nog even ja. voor de volledigheid. Maar ja. lievelings zou ik het dan weer niet noemen. Ik kan geen lievelingsboek, geen lievelingsfilm. Dat hangt te veel van de periode af. Maar, maar waarom, waarom toch nu dit nummer? Nou, waarom is dit zo mooi voor jou? Ja. Op de manier waarop hij het zingt, stelt hij zo mooi die vragen. Dat je I will make you hurt. vind ik zo. N... Ik krijg dan ook het idee, het leven dat hij leefde. En, ik, en daardoor kan ik me ermee identificeren. Dat ik ook wel eens me afvraag van mijn leven, hoe het nu is. Ik zet heel veel druk op mezelf. Dat zet automatisch ook heel veel druk op de mensen om me heen. En ik, ik ben eerlijk gezegd ook wel eens bang dat iedereen die echt dichtbij komt, of het nou een relatie is, of, of echt goede vrienden, dat ik uiteindelijk je teleur zal stellen dat ik door hoe ik leef en door dat, dat doordat gericht... je zo monomaan bezig bent met jezelf ja, dat je dat mensen er, teleurstelt ja dat er soms ja. te weinig ruimte is voor andere mensen en het gekke is dat je dat kan realiseren dat ik me dat dus realiseer en dat ik dat niet echt kan veranderen dat eh, daar maak ik me dat soms zorgen om een beetje raar ja, ja. tenminste als je dat... Je hebt uh, dat boekje waar we het net over hadden, Roem. Uh, daar ben je heel eerlijk over wat Roem met je doet. Daar ben je heel, heel eerlijk over wat het met je heeft gedaan. Bijvoorbeeld uh, dat het ervoor gezorgd heeft dat het uitging met je vriendin na 14 jaar. Onder meer, ja. Onder meer. Um, um, ik lees even een stukje voor. Je zegt, uiteindelijk kreeg de vrouw van wie ik hield het gevoel dat wij samen mijn leven leefden. Dat alles steeds om mij draaide. Nu ik dan alleen ben vraag ik me af of er in mijn leven wel plaats is voor een ander. En ik, ik las dat, ik dacht, jezus, Ari uh, egocentrisch ben je eigenlijk. Daar komt het op neer. Ja, toen ik dat woord gebruikte, laatst bij een vriendin, toen zei ze... Nee, egocentrisch is het niet. Maar uh, ja, ik maak me daar wel echt zorgen om. Ook omdat ik in die relatie wel, weet je, ik, ik hield heel veel van haar en zij van mij. Dus heel veel dingen klopten wel. En als dat zelfs niet werkt, wat gaat er dan werken? En dan denk ik wel, hoe kan het nou dat je dat kan realiseren aan de ene kant... en dat aan de andere kant het het toch maar niet lukt om, uh, om dat werk aan de kant te schrijven... En een, en een wat gezonder evenwicht te vinden tussen werk en privé. Maar dat is, dat, dat is heel vaak met jou. De, de, um, je concludeert dingen, daar ben je heel eerlijk in. Bijvoorbeeld dat je doordat je zo met jezelf bezig bent... dat het mede daardoor is uitgegaan. En dan vind ik heel knap dat je dat concludeert... überhaupt tegenover andere mensen. Namelijk, je schrijft het op en de hele wereld kan het lezen... Maar het is ook wel een beetje gemakkelijk als je dan nou vervolgens zegt... ja, nou ja, het is zo en, nee, uh, en ik kan er niks aan doen. Nee, nemen. maar dat is het, zo is het niet, want ik helemaal. ga er natuurlijk wel mee aan het werk. Kijk, het is een angst en ik heb hem uh, tot nog toe niet kunnen toetsen. Nou ja, het is uitgegaan, mede hierdoor. Mede doordat jij zo erg ja. met jezelf bezig bent. D dus dan komt die angst, die, die borrelt dan boven aan de hand daarvan... van als dat niet werkt, oei, gaat het dan ooit wel werken... maar ondertussen hoop ik natuurlijk net zo goed. Ik ben nu best wel een paar keer even heel, heel erg verliefd geworden... maar dan was het net niet... Uh, ja, dan was het net niet wat, ja, iets, iets dat doorging. En, en ik hoop natuurlijk wel weer dat ik gewoon die vrouw tegenkom. Dat ik zo verliefd ben dat ik de hele tijd bij haar wil zijn. En, ja, maar tegelijkertijd zeg je... Ik, kan ik het maar niet voor elkaar krijgen om wat minder met mijn werk bezig te zijn. Dus nee. dat moet je dan toch gewoon doen, eigenlijk? Die ja, maar dat is het. Ik, ik met je werk bezig hoop zijn. dat die verliefdheid of die liefde zo sterk kan zijn... dat dat automatisch gaat. Dat het geen ah, beslissing meer is. Dat het niet meer de ratio is, maar ja, de emotie. En, en dat heb ik tot nog toe niet kunnen toetsen. Dus die vrouw moet zo waanzinnig geweldig zijn... dat je bereid bent een klein beetje van het leven dat je nu leeft op te geven voor haar. Ja, maar dan klinkt het nog als een beslissing. En ik, ik hoop dat het, uh, dat het organisch gaat, dat het gewoon gebeurt. En als dat nou niet gebeurt? Dat weet ik niet. Dat is de angst natuurlijk. Ja, maar zo zijn er natuurlijk wel meer mensen die zich helemaal de pestpokken werken. Ja. En dan tachtig zijn, en denk ik, verrek, ik ben eigenlijk alleen. Ja, maar daardoor, dat schrijf ik ook in het boekje... dat het, het lijkt wel eens of ik, wat dat betreft... heel erg een relatie ben aangegaan met de massa. Dus de mensen die boeken lezen... en de mensen die televisieprogramma's kijken of interviews horen... die daar een bepaalde feedback op geven... en dat ik daar ook een voldoening uit put. En uh, ik ben me er zeer van bewust dat ik het liefst mijn leven deel... Met een, met een lieve vrouw die gewoon bij mij woont en een gezin start. En dat wil ik natuurlijk ook heel graag. Maar ik merk wel dat dat, uh, dat, dat moeilijk is in mijn leven. Dus ik hoop dat ik een vrouw tegenkom waar ik heel erg verliefd op word... en die dat ook begrijpt en die daar sterk tegenover staat... en maar haar zegt... eigen leven leeft. Dus eigenlijk, de, de, de, de liefde die je normaal van een liefde zou krijgen... heb je nu voor je gevoel een beetje ingeruild voor de liefde die je krijgt... of de erkenning die je krijgt ja, daar ben van ik fans en voor. van publiek? Ja, en ik denk sowieso dat dat iets is van onze dat tijd. Is dat ik het is een best wel triest, Arie, wat je nu zegt. Ja, ja, vind ja, ik. ja, is het ook. Maar ik denk dat meer mensen dat doen. Ik doe dat dan bij... Een groter publiek. Maar ik denk dat veel mensen op social media hetzelfde doen. Als je iets op Facebook post of op Twitter, aan wie richt je dat dan? Je zoekt een soort bevestiging van dingen. Als je vaak geretweet wordt, als je vaak geliked wordt, dan geeft ja, een dat een blij maar gevoel. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die, die, die als ze een, een, een paar keer geretweet worden of geliked worden, die dat even zwaar vinden wegen als een liefdesrelatie, nee, eerlijk gezegd. Maar dat is natuurlijk. Ja, het, het ligt in dat veld. Het is niet exact hetzelfde. Maar. Dat is wel een van mijn zorgen. Ik merk wel dat ik, uh, dat ik daar heel veel mee bezig ben. En dat ik uiteraard ook hoop dat het niet zo is. En, en eerlijk gezegd ook denk dat het niet zo is. Maar het is wel iets waar ik mee bezig ben. Maar als ik denk aan, uh, uh, uh, al toen ik een lange relatie had... een van de mooiste dingen is, vind ik, dat diegene uh, trots op jou is. Er is niks fijners dan je werk goed te doen voor je geliefde. Ja. Vond ik zelf. Ja, is ook zo. Mis je dat niet dan nu? Ja, dat mis ik zeker. En, en misschien nog wel meer zelfs de kritiek. Dat het heel lekker is om iemand te hebben die je zo respecteert... en zo dicht naast je staat dat ze ook kritiek durft te hebben... op de dingen die je doet. Dat, dat vond ik nog mooier. En, kijk, het is heel makkelijk om je te laven aan lof van derden. Er is altijd wel iemand die heel goed vindt wat je doet... of complimenten geeft. Uh, ik wil er juist voor waken dat ik me aan die, aan die lof laaf... of dat ik de kritiek te veel ter harte neem van andere mensen... Ik wil juist die kleine kring van mensen om me heen verzamelen, die, die dat soort gevoel geven. van die trots of die kritiek, alleen maar daar. Daar laat nou ja, ik het Nou ja, en door dat leiden. haal je volgens mij vooral uit een relatie. Ja, maar dat wil ik ook. Ik bedoel, het is een. Maar is geen relatie? Ja, nee, ja, maar ik wil dat ook. Ik, ik ben me daar zeer van bewust dat ik dat, dat is wel echt wat ik mis op dit moment. En ik mis een biertje. Wil jij het ja. even Ja. Uh, zeker. We staan een Oeh. beetje droog. Als ik dit koelkastje open krijg. De minibar. Open. ja. Oh, ja. Volgens mij staan er namelijk nog twee in. Um, ja. ja, heel goed. Laten we kijken. En daar bovenin ligt volgens mij een opener. Of kan je dat met je tanden? Zo, kun jij dat? Nee. Hier ligt hij, kijk eens. <lacht> Sommige mannen kunnen dat. Ik ja, heb het wel eens weet. iemand in een film dan weliswaar... maar in een oogkast zien door ah, kijk. een biertje openen. Zitten we <lacht> ik... nu op de juiste toon? Ja, we zitten op de juiste je toon. Blijft. Dankjewel. Nee, maar ik vroeg net, van, ben je eigenlijk uh, te egocentrisch voor liefde op dit moment? Nee, want ik, ik verlang er wel echt naar... Proost. Ja. Oké, okay, je verlangt ernaar, maar je bent het nog niet tegengekomen. Je moet zo waanzinnig verliefd zijn... dat ze uh, vanzelf een beetje van de aandacht die jij nu aan je werk geeft... dat dat een beetje naar haar verschuift. Maar ondertussen, um, nou ja, ik mocht het geen scharrelen noemen... maar je hebt wel eens iemand en daar ben je dan even verliefd op... en dan is ja. het weer voorbij. Wij zijn volgens mij ook even lang vrijgezel. Ik bied mezelf niet aan bij deze, <lacht> zo, zo bedoel ik het niet. <lacht> maar, maar ik heb het persoonlijk wel een beetje gehad met het scharrelen. Ik ken het nou wel. Ja, het is vrij leeg. Weet je, je weet op een gegeven moment... lig ik nog in de markt, Oeh, oeh, oeh. ja, oké, okay, het lukt, ja. nou, fijn. Ja, maar ik denk dat scharrelen... is eigenlijk uh, met meerdere mensen proberen te vervangen... wat je bij één persoon had. Dus dat je bij... Ik merkte zelf dat ik het met sommige meisjes heel erg leuk vond... om dan naar musea te gaan en met anderen misschien het fysieke... Uh, en weer anderen uh, uit eten of... <lacht> oh. Maar eentje waar je graag seks mee had, en naar de film ging, en naar de museum. Nou, maar dat, maar, kon dat, je niet dat is liefde volgens mij. Dat je zo van je voeten geveegd wordt. Dat één dat iemand je zo raakt. En dat is ook dat andere wat je zegt. Kijk, ik hoop natuurlijk. Ik kan nu denken: van als ik echt verliefd word, dan klopt het. En dan zal ik automatisch uh, het evenwicht herstellen tussen werk en privé. Dat, daar hoop ik op. Maar ik weet dat allemaal niet natuurlijk. En mijn angst is dat het me niet lukt. Maar ik hoop het wel. Maar toch vind ik het een beetje makkelijk. Want dan zeg je: dat is nu mijn angst. Um, de, de, de, de, je kan toch ook... Wat jij namelijk vergt van... Of, of gaat vergen van iemand is heel erg veel. Namelijk een soort mega verliefdheid. He, waar, nou ja, waar, dan, waar je dan een beetje van jezelf nu voor wil opgeven. Misschien moet je van tevoren al de beslissing nemen. Hallo, uh, misschien moet ik ietsje minder met mijn werk bezig zijn. Dat ik iets meer tijd heb voor vrienden. Dat ja. ik iets meer tijd heb voor de liefde. Maar weet je waar het wat, we het eerder over goed. hadden? Bij mij is het rationele altijd zo aanwezig al dat ik juist ik wil juist durven vertrouwen op mijn hart daarin. En juist eens een keer die emotionele kant totaal de vrijheid te geven... en me echt onzeker als een puber te voelen over de, over de verliefdheid. En, uh, en het is juist dat berekenende van... ik moet nu beslissen dat ik meer uh, aandacht daaraan moet besteden... en minder aan mijn werk. Ik wil juist dat niet beslissen, ik wil dat voelen. Ik wil juist eens een keer helemaal leunen op mijn hart en niet, niet op de ratio. Dat is juist mijn grote probleem. Altijd maar die ratio, altijd maar malen. Altijd maar verklaren en zoeken naar wat, wat iets betekent. Vermoeiend maakt voor mezelf, ja. Is het vermoeiend om Ari Boomsma te zijn? Dat mm. vroeg ik er dus straks ook al. Ja, maar het is vooral ook heel erg leuk. Ik, bedoel, ik, geniet. ik geniet van mijn leven en de dingen die ik kan en mag doen. Maar het is wel, ik, ma ik maak het wel zwaar voor mezelf af en toe, ja. Maar ja, dat is wel wie ik ben en dat heb ik wel geaccepteerd. Ben je nu verliefd? Oeh... Een beetje, ja. Ah. <laughs> Luistert ja. ze? Weet ik niet. <laughs> meer ga ik er ook niet over zeggen. Wil je een slok van je bier nemen en dan snel een ander onderwerp aansnijden? Een beetje is natuurlijk gewoon ja, toch? Ik zeg er helemaal niks meer over. Goh. Een beetje. We houden het op een beetje. Een beetje en we zien wel hoe het loopt. Leuk voor je. Ik zeg er helemaal niks Ik zeg meer over. We zijn al bijna aan het einde, Arie. Wauw. De, de klok red je. <laughs> een beetje is genoeg. Um, Laten we het even hebben nog over wat je gaat doen. Straks een nieuw uh, seizoen over de streep. Ja. Komt er weer aan. Ja. Waarom is dat nou... Dat is volgens mij echt het programma waar je heel erg trots oh, op bent. Oh man, ja. Waarom in ja. een paar woorden? Nou ja, het is zo mooi om te zien dat, dat jonge echt, ja, kinderen vaak nog zich realiseren dat ze niet de enige zijn die met dingen kampen. Dus dat ze ineens horen van klasgenoten: jij maakt dat ook mee, we begrijpen elkaar. Dat is. Uh... En het vertrouwen dat we krijgen Ja, want ik krijg even, even voor de luisteraar die denkt, wat over de streep mensen moeten... nou, Leg het even zelf uit. Ja, over de streep is eigenlijk een programma... waar we met klassen gaan werken aan, uh, aan begrip, tolerantie. Het is moeilijk uit te leggen in één zin. Maar het gaat heel erg over dat ze elkaar vertellen... over hun, hun thuissituaties, hun leven. Uh, en daardoor be meer begrip voor elkaar krijgen... En want ze moeten allemaal moeilijke dingen over zichzelf vertellen. Ja, maar, maar eerst moet die sfeer van vertrouwen er zijn voordat dat kan. En, en dat vind ik het mooiste om te zien. Dat, uh, met name nu, bij een alweer derde seizoen... dat heel veel van die jongeren ook echt denken... hé, hey, wat leuk dat wij dit mogen doen. En uh, daar gaan we. Um. Het gaat heel erg over uh, middelbare scholieren... meer uh, begrip voor elkaar bijbrengen, respect ja. voor elkaar. Jij was vroeger best wel een beetje een kloterig jongetje, ja, geloof ik, hè? Moeilijke, uh, moeilijke Ja, veel moeilijke... vechten? Ja, ja, veel vechten. Op ja. ja, school? Ja. Wat deed je dan? Wij noemden dat escalatie van een conflict. Dan liepen we door de gangen en liepen we expres tegen iemand aan met een groep vrienden. En als die persoon zich dan agressief omdraaide, dan sloegen we er meteen op. Ja. Of als we het gevoel hadden dat iemand te bij de hand werd en, en anderen ging pesten... dan sloegen we, sloegen we die pester. Ik vond het heerlijk, dat fysieke. Ja. Ja. Maar er was ook gewoon verveling... Ik, ik denk dat ik in mijn jeugd, gewoon juist omdat we altijd in kleine plaatsen woonden... heel erg verveeld heb en daardoor heel veel nou ja, dingen die je nu dom noemt. En verveling maar... vraagt er om, om erop los te slaan. Nou ja, los te slaan een beetje fietsen te stelen of andere dingen. Gewoon zoeken naar iets dat Dingen gooien naar de leraar? Ja. Wat gooide je? Uh, ik denk dat het meest spectaculaire wat we ooit gegooid hebben... een tampon gedoopt in de ketchup was tegen het bord. Die bleef ook hangen. Maar ja, weet je, de, ja, dat is gewoon... Ik zocht altijd wel gewoon naar dingen die mij dat, dat gevoel van adrenaline gaven. En de, de spanning. En de, er moet iets gebeuren in ja, dat het leven. dat zat een mini-tampon. Toen, ja. ja, ja maar, maar ik denk echt dat dat hetzelfde is dan als wat ik nu zoek in mijn werk. Dat er, er moet iets gebeuren, er moet een uitdaging zijn. Er moet reuring zijn, er moet beweging in zitten. Maar je was er eigenlijk gewoon een pestjocht dus. Mm -hmm. Ik bedoel, veel vechten, ja. Had jij, ja. jij had wel een, een over de streep behandeling kunnen gebruiken, denk ik. Ja, ik vraag me dat vaak af hoe ik daarmee om was gegaan. Want ik, ik, ik had geen enkel respect voor de autoriteit van volwassenen. En ik zie nu wel eens dat juist de jongens die zo zijn op zo'n dag... op zo'n dag van over de streep, dat ze met die klas aan het werk gaan... dat die juist de grootste slagen maken. En als die jongens, die toch ook voortrekkers zijn vaak... als die het goede voorbeeld geven en zich kwetsbaar durven opstellen... dat zijn de mooiste dagen, dus... Ik hoop dat ik ook zo'n kind geweest was. Maar ik denk ook wel eens, oeh, misschien wel mijn kont tegen de krip gegooid. Ja. Maar jij was zo, en, en, en je vader was dominee. Mm -hmm. uh, dat viel natuurlijk niet zo lekker thuis dat jij zo'n jongen was, denk ik. Mijn vader was zelf ook zo vroeger, joh. Ja? Ja. En als dominee ook. Mijn uh, vader was altijd, is altijd nog een dominee eigenlijk wel. Want hij preekt nog steeds wel drie keer op een uh, zondag soms. Mm -hmm. Terwijl hij 71 is. Maar ook altijd wel een dominee die uh, ervoor zorgde dat de kerk relevant bleef. En, en anderen ook uitdaagden van... als je je af wil vragen hoe je kerk kan zijn in deze samenleving... moet je die samenleving in. Kom op. Wakker worden, dat gevoel. En dus ik, uh, ik heb me daarin wel heel erg gespiegeld aan mijn vader... in veel opzichten, behalve dan dat ik niet preek. Dus, nou, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Nee, ik heb Bosma. geen antwoorden. Ik heb alleen maar vragen. <laughs> ja. nee, maar goed, de manier... Toch? Waarop je... Ja, alleen maar soms... Kom je, kom je wel wat sprekerig over? Dat kan, dat mag. Dat heb je vast vaker gehoord. Ja, dat heb ik vast vaker gehoord. Is, is dat gehoord. erg? Nou, weet ik niet. Kijk, ik denk dat het de toon is. Maar um, wie goed oplet, die merkt dat ik signaleer en vragen stel. Ik, ik geef zelden mijn eigen mening. En ik, uh, ik stuur al helemaal niemand. Ik, ik heb het komt ook niet... door je toon, maar letterlijk door de toon, denk ja. ik. Ja, die is er nou eenmaal. Ik, ik, heb me ook, ik maak me daar ook langer ah, Doe je wel eens uh, iets... Je, dat je, dat je hebt natuurlijk een hele mooie, gematigde, ja. rustig toon. Ja, maar ja, tuurlijk. Weet je, geen mens is altijd evenwichtig. Ik heb mijn dagen dat ik schreeuw en dat ik woedend ben... of heel erg droevig, of, uh, dat is net zo goed als ieder ander mens. Alleen uh, in mijn werk niet snel, daar geniet ik te veel ervoor van. En dan ben je te veel voor in controle. Ja, weet ik niet. Want ik zoek ook wel de spanning op in mijn werk. Ik ga ook wel vaak dingen aan die, uh, die angstig zijn. Of uh, dat ik denk, oeh, kan ik dit? Weet je? Ja, wat, wat is het spannendste wat je hebt gedaan in je, in je werk? Nou, ik heb wel eens bij uh, Uit de Kast meegemaakt... Dat, we, dat wij aan het luisteren waren... hoe iemand zijn coming-out beleefde bij ouders... en vertelde dat ik daarbij was. En het was een, een vrij streng gereformeerd gezin. En daar hoorden we dingen over mij en mijn periode bij de EO... die niet bepaald rooskleurig waren. En... Uh, toen moest ik daar... Eigenlijk wilde ik daar naar binnen... om uit te leggen waarom we dit programma maken. En uh, die vader wilde mij geen hand geven aanvankelijk. Dus uh, dan denk ik... Oh, shit. Bang. Bang ben ik dan. En dan Want? toch gaan. Om, om voor wat je gedaan had. Nou, bang meer van... Deze mensen vinden mij geen, geen leuke persoon. Die zijn niet positief. En... Uh, die willen mij eigenlijk niet zien, die willen mij niet welkom heten in hun huis. Dus dan is het heel angstig, maar op het moment dat ik dan wel uiteindelijk naar binnen ga... omdat een dochter de deur opendeed, en uiteindelijk wel dat gesprek... en uiteindelijk de toestemming om de uitzending uit te zenden... en uiteindelijk mooie dingen, dat waarom, is het waard. Maar waarom, nou waarom was dat zo'n spannend moment? Dat... Omdat die mensen, omdat ze die zijn sowieso tegen televisie... en ze vonden mij een hele stomme man. Ja. Dat, dat was die, uh, best dan, als die man die bij de EO uh, alleen maar moeilijke dingen deed. En, en dat verraakt hier persoonlijk? Ja, heel erg. Ja. Maar ook gewoon... dan, dan, dan denk je toch ook aan me uitschelen. Ik nee, ken die mensen nee. verder niet. Nee, maar voor mij is dat heel belangrijk. Want mijn toon bij Uit de Kast is niet alleen met de jongeren die meedoen... maar juist de bemiddeling naar de ouders. Die ouders moeten ook trots zijn op dat moment uiteindelijk. En als je daar dan komt is een, is een overwinning. Maar om daar te komen is soms zo moeilijk. En dan dan voel ik het heel erg persoonlijk. Van, ze kijken mij erop aan, het is mijn programma. En als, ik, als ze mij hier niet moeten, dan is dit hele, deze hele aflevering mislukt. Dan is de dat wat nee. ik wil laten zien... Nee, het zit eerder. Het is meer het persoonlijke. Dat je, ik denk dat geen mens het leuk vindt om persoonlijk afgedankt te worden... om persoonlijk bekritiseerd te worden of niet leuk gevonden. En dat, uh, dat is dan meer de angst nog... Ik ben op dat moment nog niet met het programma bezig. Dat, uh, dat komt later hoor. Ook wel natuurlijk. Maar, maar jij krijgt moment... toch heel veel kritiek. Ja. ja. Ik bedoel, jij krijgt toch. Er... Word je wel eens op straat aangesproken door mensen die het niet leuk vinden wat je doet? Nee, op straat is alles altijd positief. En, uh, dat, dat is... Maar op, op andere bedoel, op, op, via op internet, internet natuurlijk. Of Twitter, ja joh, tuurlijk. Lees uh, je dat allemaal? Ik lees best veel, ja, ja. En het raakt me ook. Ik, ik kan er echt, weet je, met over de streep... als er honderden leuke reacties zijn... en er er een stuk of vier, vijf heel negatief bij. Die raken me natuurlijk. En, uh, maar ik heb wel over de jaren daar wel... gewoon een manier in gevonden om me daar niet te veel van aan te trekken. Het raakt me, maar ik laat me er niet door sturen. En ik ga er ook zeker niks door veranderen, ik wil. Nee, je denkt niet als je dan een paar berichten leest van... Nou ja, waar gaat het, Zeg eens wat voor kritiek je dan krijgt? Nou, Durf bijvoorbeeld uh, als ik als ik uit de kast maak, dan krijg ik heel veel dingen van uh, wanneer komt hij zelf uit de kast of... Uh, ja, oké, okay, maar die kritiek kennen we inmiddels. Maar ja, maar dat is voor mij dus ook zo. Die kritiek ken ik inmiddels, dus nou, dat kan blijven op, liggen. Dan lach je inmiddels. Ja, en... Uh, maar als het over de manier gaat waarop je presenteert, bijvoorbeeld? Ja. Ja. Als ze zeggen, hij is aan het breken. Trek je dat aan? Dat trek ik me wel aan, maar ik laat me er niet door sturen. Maar ik denk, ga me... je, denk je dan, er zit misschien wel iets in? Nee. Nou ja, kijk, ik vind wel dat je als mens altijd moet denken... als er kritiek komt, moet ik me ook afvragen... in hoeverre zit hier een kern van waarheid in. Dat wil ik wel toetsen. Maar daar heb ik die kleine kring van mensen om me heen voor. Daar toets ik het bij. Als ik me laat sturen door de massa en wat die allemaal vindt... dat is de ene keer tuitende lof en de andere keer pissende kritiek daar... Dat kan ik me niet door laten sturen. Dat, uh, nee, dat heb ik me wel lang achtergelaten hoor. Ja. No, of nee, sorry. Januari dus. Dan komt er weer een nieuwe, hè? Over de streep. Ja, heel mooi. En uit de kast. Uh, uit de kast is januari en over de streep denk ik in de zomer. Ja. En dan presenteer je komende maandag ook nog even een debat tussendoor, want dat doe je af en toe. Ja, dat in is wel goed. Uh, oh ja, 20 avond is maandag. Dus het wordt een hele moeilijke, want we gaan ons afvragen... in hoeverre die grote gebeurtenissen, eikpunten in het leven, oorlogen... Uh, 9 of 11 september, weet je wel, hoe dat soort dingen je leven beïnvloeden. Dus het wordt een wat filosofische avond. Maar iedereen is welkom in de rode hoed. Lijkt mij helemaal op je plek. Ja, lekker. Ja, het is heel leuk om te doen, al die meningen en, uh, en visies van die twintigers. Ja. En als ik je nu in de laatste 1 minuut 40 nog even boos wil maken... moet ik verder vragen over je verliefdheid. <laughs> nee, daar word ik niet boos van. Hè? Nee, ook niet? Nee. Ik hoe, weet krijg niet. Je, hoe krijg ik je dan boos? Ja, dat weet ik. Ja, dat gebeurt soms. Ik denk dat ik sneller boos word als er mensen om me heen worden aangevallen. of uh, laat, ja, als, het, als het gaat om de mensen die mij dierbaar zijn, dan word ik sneller boos. Ik ben zelf zo gewend om zowel die lof als die kritiek te hebben... Dat, dat, daar maak je me niet meer boos mee. Ik heb dat allemaal al gehoord. Elke kritiek en elke haat, of elke, dat heb ik allemaal wel gehoord. Dat, uh, dat kan hoogstens een dagje naar, uh, naar gevoel geven, maar dat, dat raakt me niet meer. Nee. Gaat dit misschien de vrouw zijn die jij nee, dat hoop wat ik een beetje van je dat monomale ik, ja. werk afhoudt? Dat hoop ik. Lijkt het erop? Het, het lijkt nog helemaal nergens op. Nee, nee. Het lijkt nog helemaal nergens op en het is ook zeer onverstandig om dit nu te zeggen. Zegt uh, de malende de, maar, malende, de malende, de eeuwig malende. Bel erop, zeg ik heb hier een, hotel, een hotelkamer voor je, de minibar is vol. Oké, okay, dit missen twee biertjes. Nee, maar er is niets mooier dan een vrouw die daar niet op ingaat. Die juist een beetje afstand houdt en de tijd neemt en, en niet komt als je belt dat je een hotelkamer hebt. Die vrouw. Goed, vrouw. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar als hij nu belt, <laughs> niet komen. Dus. Arie Boosma, dank. Drink lekker je buurtje op. Ja, dat is gezellig. Leuk dat je er was. Volgende week dan zit ik hier weer en dan uh, met Barbara Barend. Dat wordt ook een mooie nacht. En vanaf ja. nu uh, kun je luisteren naar de wereld van Filemon hier op Radio 1. Dit was uh, Arie Boosma. Proost. And... <laughs>